Jobbo Oorts met het NOS-journaal. Drie van de vier ouderen naar Syrië en Irak wilden gaan, komen vrij. Ze wilden zich aansluiten bij de terreurbeweging IS. De vierde verdachte blijft wel vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris in Utrecht besloten. De drie hebben wel hun paspoort moeten inleveren. Hun kinderen zijn door de kinderbescherming onder toezicht geplaatst. In Wassenaar is een man van 45 aangehouden... op verdenking van het jarenlang stiekem filmen... in de vrouwenkleedkamer van de hockeyclub HGC...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 Bij een explosie in een flat in Diemen bij Amsterdam is een deel van de voorgevel ingestort. Volgens de brandweer zijn er zeker vier gewonden, van wie er twee naar het ziekenhuis zijn gebracht. De hulpdiensten zijn massaal uitgerukt, met onder meer trauma-helikopters. De explosie leidde tot een grote brand. Het hele flatgebouw is ontruimd. Volgens de politie ging het om een gasexplosie, die werd veroorzaakt door werkzaamheden. President Poroshenko van Oekraïne kondigt morgenmiddag om 1 uur Nederlandse tijd een staakt het vuren af voor de Oekraïnse strijdkrachten. Dat heeft Poroshenko gezegd op de NAVO-top in Wales, waar hij te gast is. Voorwaarde voor het staakt het vuren is dat een gesprek tussen vertegenwoordigers van Poroshenko en de Russische president Poetin morgen doorgaat. Die praten in Minsk over een stappenplan voor vrede in Oekraïne. Poroshenko hoopt dat er dan een begin kan worden gemaakt met het uitvoeren van het vredesplan.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 Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. Met 180 kilometer file is het een aardig drukke avondspits. Ik noem de files in de Randstad vanaf 4 kilometer. A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Knopend Vught en de Avendkerkdril 11 kilometer. Van Utrecht naar Den Bosch tussen Kunenborg en Waardenburg 10 kilometer. En bij de Avendkerkdril nog eens 6 op de A12 Utrecht richting Den Haag bij het gouden aqueduct 5 kilometer na een ongeluk, ook een aanrijding op de A13 Den Haag Rotterdam. Tussen Knopen Prins-Klausplein en de afwit Berkonde Roderijs 10 kilometer. Bij Berkon de zijn twee rijschoken dicht. A15 Rotterdam-Gorken bij Papendrecht 4 kilometer. A16 Rotterdam-Breda. Voor Knopen Ridderkerk 5 kilometer. De linker rijschok is dicht. En op de A16 richting Breda voor knooppunt Laverpolder 4 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda bij Moordrecht 4 kilometer. En richting Hoek van Holland bij het knooppunt Terbrechtseplein ook 4. Een ongeluk was er op de A27 van Utrecht naar Breda. Tussen Nieuwegein en Lexmond nog 7 kilometer. Verderop tussen Noordloos en de brug bij Gorkum nog eens 7. A28 Amersfoort-Utrecht voor knooppunt Rijnsweert 6 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM. In dit extra uur gaan we om ongeveer kwart over zes en kwart voor zeven verbinding maken met het zwembad van Centerparks, waar onze verslaggever Lea aanwezig is bij de zwemviraarsen, maar ook veel lekkere muziek. Ik wens je veel plezier.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 Ja, ja, Cirque Zandvoort bioscoopprogramma 4 september door 10 september. Plans to redden en blussen alle leeftijden de laatste week zaterdag en zondag om 11.30 uur. Poetem in een draak 3D in het Nederlands 6 jaar zaterdag, zondag, woensdag om 13.30 uur. 30. Oorlogsgeheimen 6 jaar ook de laatste week zaterdag, zondag, woensdag en 15.30 uur. 30. The Fault of O Stars, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag... om 7 uur s avonds. intree 12 jaar. Down of the Planets of the Apes, 3D, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag... en maandag en dinsdag om 21 uur 30. En de ingang is 12 jaar. We we nu over naar Centerparks, waar onze verslaggeester Dori van Pierik aanwezig is bij de Zwemvierdaagse. Goedemiddag, Dolly. Hallo. Goedemiddag, Hans. Hallo. Even, even een kleine rectificatie. Ik heet Dolly. Dolly. Dolly. Dolly. Dolly. Dolly. Dat zei ik ook, omdat ja. zal je niet goed gehoord hebben. Oh, ik verstond Dori. Nee, ben je gek? Nee, natuurlijk niet. <laughs> oh, ik denk al, ik zou even een nieuwe koptelefoon gaan aanvragen bij de baas. <laughs> nee, nee, nee. Je, je ruist wel een beetje. Oké, okay. en nu minder? Nou, zo is het goed. Ga je oh, gewoon? dokie. Goed, luister Hans. We sta, ik sta hier in een zonovergoten parkeerplaats. Bij het zwembad. Zo. Oh. En er zijn al wat kinderen in het zwembad. Ja. Maar ik sta nu bij Martine Jouwstra. Uh, de grootste medewerkster, een van de grootste medewerksters van het team. Ja, dat mag ik ook zeggen. Je bent er al vanaf het begin bij, toch? Ja, dat klopt. Ja. Maar niet de grootste hoor. Er lopen hier mensen van twee meter rond. <laughs> Kijk eens, die ga ik straks eens even zoeken. Ik heb ze nog ja. niet gezien. Die zijn wel gauw aan de overkant ze... natuurlijk. Ja, die zijn heel snel aan de overkant. Ja, ja, ja. Absoluut. <laughs> zeg Martine, jullie zijn al twee dagen bezig. Vanavond is de derde avond. Hoe is het tot nu toe verlopen? Nou, Ik moet je even corrigeren. We beginnen op maandag, dus het is de vierde avond. Oh. Want het heet een zwemvierdaagse. Maar je mag bij het zwemmen één dag overslaan. En dat is wel heel erg fijn dat de kinderen die een sportclub hebben... gewoon lekker een avondje tussendoor kunnen vrijnemen. En het is om de drukte een beetje te spreiden. Want het wandelen en fietsen maakt niet uit hoeveel je er achter elkaar hebt. Maar het zwemmen ja, moet allemaal in één zwembad. Dus we spreiden de drukte een beetje met vijf dagen de mogelijkheid om te zwemmen. Ja. En voor het hoeveelste jaar wordt dit al georganiseerd eigenlijk, Martine? Voor de zeventiende keer. Ja, het is echt wel, uh, dit gaat heel hard en heel leuk. Dus dat is wel voor de zeventiende keer dat we dit uh, organiseren, hier in dit bad. Dus ik mag ook aannemen dat er heel veel uh, mensen enthousiast voor zijn en hierop afkomen. Ja, ja, dat zien we inderdaad. En we zien elk jaar nieuwe gezichten, maar we zien ook mensen die echt al voor de zeventiende keer meedoen. Trouwe, oude trouwe gasten. <laughs> wat leuk. Dus vanavond de vierde keer en dan morgen geloof ik een klap op de vuurpijl, want wat komt er dan, Martine? Nou, morgen wordt het heel erg gezellig. Er wordt eerst gezwommen. Dus vanaf uh, half zeven kunnen mensen gewoon komen om een baantje te zwemmen. En dan vanaf acht uur gaan de lijnen eruit ja, en dan begint de disco. Ja, en dat is het hoogtepunt elk jaar. Nop die komt met zijn uh, drive-in show en die gaat uh, de, de plaatjes draaien. Maar de lichten gaan ook uit en zijn knipperlampen en discobal en alles gaat aan. En uh, ja, dat wordt helemaal leuk. Dus, dus discoavond morgen. Nou, ik ben heel benieuwd wat ik me daarbij voor moet stellen. Want wat, wat zijn de mensen dan in het water aan het zwingen? Ja, ze staan in het, wel in het gedeelte waar je nog kan staan. Want in het andere gedeelte wordt het wat lastiger. En daar staan ze echt te dansen. Ja, en op de kant en langs de kant. En overal wordt gedanst. Het is dus gewoon een disco. Ja, we noemen hem ook de aqua disco in het water. Heel gezellig. Goh, wat leuk. Ja, en, en er komen ook heel wat medewerkers voor kijken. Hè? Want ik sta hier nu een paar minuten met je. Ja. Maar ik zie maar auto's komen, fietsers, zoveel mensen met helpende handen. Ja, dat klopt. We hebben zelf een ploeg van uh, zo'n 30 mensen. Die lopen allemaal in geel. En dat is onze eigen ploeg. Uh, binnen is ook nog een ploeg van... Ja, gisteren waren er zeven mensen van de Rensbrigade. Uh, die zijn voornamelijk voor het toezicht en de veiligheid. En elke avond is er ook iemand van het rode Kruis aanwezig. Voor uh, ja, de kleine ongelukjes... Nou, je hoort het, Hans. Het ja, is ja, hier allemaal goed ja. in de puntjes ja. geregeld. Nou, er is voor jou. Dit wordt nu. aan het toeval overgelaten. Er is morgen natuurlijk voor jou ook het een en ander weg. Eh? Je kan lekker meedoen met je zwempak, aan, En had jij het water in? Uh, nou, zo is het, ja. Misschien wat wij gaan erbij zijn. Ja. Ik ga morgen met onze technicus, met uh, Maurice, ga ik hier naartoe en dan gaan we het feest eens meemaken. Nou, hartstikke leuk. Ik ga eerst even Martine bedanken voor dit ja. leuke interview en voor alle wetenswaardigheden. En we zien elkaar morgen vast weer terug. Helemaal gezellig. Goed, en, ik, zo, ik, en ik hoor wel, jou Martien. straks weer om kwart voor zeven. Als Wij het goed horen me. Ja, dan uh, staan we hier weer. Hartstikke goed. Tot ja, straks. Tot straks dan. Doei. Joe. Dag Hans. Doei. Evenementenagenda van deze week: 5 september Jazzy Lounge Club, Café Neuf, aanvang 9 uur s'avonds. De 7e Kinderstranddag. dag vol activiteiten voor kinderen, Thalesa 11 uur tot 3 uur s'middags. De 9e Veranderingen in de Zorg, informatiemiddag van DSVZ in de Krocht, aanvang om half 3 s'middags. Van de 11 tot de 14e KLN Open, internationaal golftoernooi. Kennemer Golf en Country Club Right like City's gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's already the burn, so get those stakes of hire. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living, the devil may care. I'm just a devil with love spare, so Viva Las Vegas, Viva Las Vegas. How oh, I wish that there were more than 24 hours in the day. Now even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every deal. All you need is a stone heart and a nerve steel. Fever, Las Vegas. Fever, Las Vegas. Fever, Las Vegas with your neon flashing and your one arm -on bandits crashing. All those down the drain. Fever, Las Vegas turning day into night time, turning night into daytime. If you see it once. Never be the same again I'm gonna keep on the run I'm gonna have me some fun It cost me my very last dime If I wind up broke Well, I'll always remember That I had a swingin' time I'm gonna give it Everything I've got Lady, look, please Let the dice stay hot Let me shoot a seven With every shot I'm beaver like to build Een 14-jarige meisje uit Zandvoort dat sinds zaterdag vermist was, is terecht. Dat meldt de politie. Het meisje was in gezelschap van een vriendin plotseling weggefietst en daarna verdwenen. Het vermiste meisje heeft na de oproep in diverse media zichzelf gemeld bij de politie. Zo maakt een woordvoerder bekend. We zijn er heel ito, in het leven lang. dagpin ko po yat ang iyong nanay sa pagtimpla ng gatas mo at sa umaga na kanang yung amang tuwang-tuwa sa iyo ayun nga ay malaki ka na. Na is moy maging malaya, di man sila pay ang walang magagawa. Ikaw nga ay biglang nagbago, naging matigas ang iyong ulo at ang payo nilain sinuwal mo. Imo lang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 Lang lumbu aan en die moe naapatsien. Alsie sa isip pun talaman mo dekay nagtamanie. Alsie sie sie sa isip pun talaman mo dekay nagtamanie. Gezocht redders op zee. KNRM, station Zandvoort, zoekt voor uitbreiding van het bestaande vrijwilligsteam. Een bemanningslid voor de opreddingsboot en Annie Palize. Reddingsbootbemanningen zijn in principe 24 uur per dag in dienst. Dit houdt in dat je elk moment van de dag door middel van een pieper kan worden opgeroepen. De KNRM heeft daarbij als uitgasput dat de reddingsboot binnen 12 minuten na een alarmering moet kunnen varen. Dat betekent dat je vanaf je werk en of woonadres binnen ons deze tijdslimiet aan boord van de Reddingsboot moet kunnen zijn. Elke knrm reddingsstation heeft een speciale beschikbaarheidssysteem... waarmee vrijwilligers op elk moment hun beschikbaarheid kunnen wijzigen, zodat de inzetbaarheid gecontroleerd blijft. Na aanmelding beoordeelt de plaatselijke commandant... of je kunt worden aangenomen. Daarna volgt een proefjaar als aankomend opstapper... waarin opleidingen en oefeningen of betochten worden bijgewoond. Na ongeveer twee jaar en gebleken geschikbaarheid volgt de vaste aanstelling als vrijwilliger. De tweede uitzending van de nieuwe talkshow van Jeroen Pauw trok ruim 130.000 kijkers minder dan de eerste episode op maandag. De uitzending van dinsdagavond trok 606.000 kijkers. Daarmee leverde Pauw ook flink terrein in op het directe concurrent RTL Late Night met Humberto Tan, waar 927 kijkers naar keken.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 and all Schakelen voor de tweede maal over naar Center Parks, waar onze verslaggever Dolly aanwezig is bij de zwemvierdaagse. Hallo Dolly, ben je daar nog? Hoor je mij? Hallo Dolly. Hallo Dolly, ik hoor je niet. Hallo. We zetten nog even een klaar. Moment. Nee, nee, nee, want ik hoorde je niet meer. Ik word alleen maar ruit. Ik, al, ik heb even een plaatje. So well regret, ja, ja, want ik ga moeilijk old old old zo, uh, wachten. Dus ik moest even een plaatje opzetten. Maar die kan ik wegdraaien, maar...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 we gaan voor de tweede keer proberen of we Dolly aan de telefoon kunnen krijgen hallo dolly ben je daar ja joh het is gelukt denk ik geweldig dit dit is goed ja. Ja joh, ik moet het met die techniek, dat is allemaal niet echt wat voor mij hoor. Nee, ik had gewoon een uh, snoertje niet goed aangebracht. Ja, dat kan hè, maar je bent in de uitzending, de luisteraars horen je. Nou, helemaal fijn. Nou, luisteraars, ik sta hier weer buiten in het zonnige Zandvoort. En ik ben net even gezellig binnen geweest in het zwembed. Het is leuk! Ja, er zijn heel wat mensen die zijn baantjes aan het trekken. Er staat een gezellig muziekje op. En er gebeurt hier van alles... En daar hebben we het natuurlijk net al over gehad. Hè? Dat al 17 jaar lang dit evenement wordt georganiseerd. Dat er steeds weer mensen bijkomen. En dat er ook mensen zijn die al voor de 17e keer meedoen. Maar we gaan nu eventjes naar morgenavond toe. En daarover kan Renalda de Jong, die staat hier naast me. Die kan daar heel veel over gaan vertellen. Want wat gaat er morgen gebeuren, Renalda? Ja, morgen is uh, de laatste avond uh, van onze zwemvierdaagse. En uh, dat is altijd meestal de leukste avond. Uh, morgenavond uh, starten we ook gewoon om uh, half zeven. En dan wordt er ongeveer geswommen tot acht uur. En om acht uur gaan alle kinderen het uh, bad uit en rond het bad zitten. En dan uh, krijgen ze allemaal een, een, een lot, zeg maar, in hun hand. En er worden nog uh, tien prijzen getrokken voor de kinderen. En... Uh, ja, tien leuke prijzen worden er uitgedeeld. Waaronder uh, sponsors van uh, Casablanca, uh, Centerparks, Flug uh, Fashion, de BP, Nautiek en Café Keur. Uh, die, die worden dan uh, morgenavond allemaal uh, verloot, zeg maar... En uh, de kinderen krijgen ook een medaille morgenavond. En de kinderen die hebben meegedaan aan de triathlon, die krijgen zelfs nog een beker erbij. Nou, en daarna gaat dan uh, de disco beginnen. Dan kunnen weer alle kinderen in het zwembad. Dan gaat het licht uit en de uh, discolampen gaan uit, aan natuurlijk. En de hele harde muziek gaat aan. Uh, voor de rest is er uh, voor de ouders ook uh, gezellig natuurlijk. We hebben een uh, leuke barhoek uh, ingericht. Uh, wel allemaal plastic bekertjes, vanwege de veiligheid voor de kindjes natuurlijk. Met uh, ja, een, een versnapering uh, voor de ouders uh, om het gezellig te houden. Ja, want ik heb begrepen, het is morgenavond niet alleen maar voor de zwemmers. Ook mensen die niet mee hebben gezwommen kunnen morgenavond meegaan in het feestgedruis en loodjes kopen, hè? Ja, dat is uh, heel belangrijk. Uh, om ons, uh, ja, Het is best wel... Uh, ...prijzig allemaal, om in ieder geval uh, de loodjes, uh, die verkopen we dan. En dan is één lot een euro, vijf loten vier euro en tien loten zeven euro. En uh, ja, we hebben echt geweldige prijzen. Allemaal leuke bonnen ook om te winnen van Centerparks en van Casablanca. Uh, ja. ja, dus uh, je hoort het Hans. Ja, ja, ja. ja Ik roep uh, iedereen in voor top. als u morgenavond uh, zich gaat vervelen, doe het niet... Want er is hier heel veel te doen. Het wordt een knotsgezellige avond. Ja, In een vrijdag... hele aparte ambiance. En de vrijdagavond is toch een, een avond om uit te gaan. Dus waarom doen ze het niet? hè? Zo is het. Uitgaansavond. Nou, nou, en als je een feestje wil meemaken... dan moet je morgen hier zijn. Er is overal aan gedacht. En nogmaals, er is een prachtige loterij. Dus koop een paar loodjes, Doe gezellig mee. Probeer een mooie prijs te winnen. En zorg dat dit evenement daardoor... Volgend jaar weer terug kan Snel komen. Dat. En dat we opgaan naar de 18e editie volgend jaar. Ja. En uh, nog op, uh, tot slot even. Uh, ik ben er morgenavond ook bij. Ja. En uh, we gaan morgen met iedereen kletsen en doen. En dan uh, gaat dat in het weekend uitgezonden nou, worden. Dat lijkt mij heel gezellig. Ik zal zeker ja, luisteren. Ja, Bedankt, Renalda, goed. voor je interview. En uh, wij gaan weer verder met zwemmen. Zo is dat, je Ik hebt gelijk. Ik deed weer een duik. Je hebt gelijk. <laughs> en veel succes. Oké. Okay. En bedankt hè. Dankjewel Hans. Doei. Joehoe. Dag. Dag. You know what I mean, just the two. Dit waren de Carpets They're a Een kind of hush. Als u morgen naar het, het centerpark toe gaat voor de zwemvierdaagse en de disco die er achteraan komt, dan weet ik zeker dat u eigen zo voelt.